8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Griekse schuldendeal is rond. Italië boos op Britten na mislukte actie in Nigeria. En weer Syrische generaals overgelopen naar verzet. Het akkoord tussen Griekenland en de banken is rond. Er zijn voldoende banken en investeerders bereid om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Volgens de Griekse regering is 85,8 vrijwillig akkoord gegaan met de deal. En dat is genoeg om een deel van de obligatiehouders wettelijk te dwingen om ook mee te doen. Dan komt de deelname op zo'n 95 procent. Banken en investeerders konden zich tot gisteravond 9 uur melden voor de schuldafwaardering. Door het akkoord leidde ze een verlies van bijna 54 op Griekse waardepapieren. Een faillissement van Griekenland is nu voorlopig voorkomen. Athene krijgt nu ook nieuwe leningen van Europa ter waarde van 130 miljard. De overeenkomst met de banken was een voorwaarde voor Europa voor het verstrekken van een nieuwe lening.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 Zo lijkt het erop dat de achtersteven van de Titanic als een spiraal naar beneden is gedraaid en niet in een rechte lijn is gezonken. En ook kunnen zo eventuele constructiefouten worden achterhaald. Welke nieuwe theorieën de onderzoekers hebben opgesteld willen ze nog niet zeggen, dat doen ze volgende maand. Op 15 april is het 100 jaar geleden dat de Titanic verging. Dan het weer nog, eerst af en toe zon, later meer bewolking en kans op wat regen wordt maximaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt, met af en toe regen, ook dan een graad of 11. De dagen daarna droog, eerst vrij veel bewolking, later meer kans op zon. AWB nou, Verkeersinformatie, files op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, 2 kilometer. En de N50 Zwolle-Emeloord is in beide richtingen bij de Ramspolbrug afgesloten. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard.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 Goedemorgen, veel bankennieuws vanochtend. Zo dadelijk de jaarcijfers van de ABN AMRO... Ik spreek erover met de financieel topman van de bank, Jan van Rutte. En dan zijn de banken, die nog wel investeringen in Griekenland... hadden akkoord gegaan met de schuldendeal. Een groot deel van de Griekse staatsschuld, van 107 miljard euro... kan nu worden kwijtgescholden. Opluchting in de eurozone is groot. En hoe zit dat in Athene, correspondent Connie Kees. Ook opgelucht daar.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 boven de 95% uit. Ja, die clausule die hadden ze al ingevoerd daar in Griekenland. Ja. Een vooruitziende blik. Nou ja, er werd natuurlijk wel verwacht dat dat waarschijnlijk nodig zou zijn. Men had gehoopt dat in ieder geval meer dan 75% van de private schuldeisers mee zou doen. Maar dat het wel nodig zou zijn om bepaalde ja, onwillige banken te dwingen om mee te doen. Ja. Is nu helemaal zeker dat die, die tweede lening van 130 miljard euro van Europa en het IMF dat die er nu komt? Ja, ik denk dat de weg wel vrij is voor dat tweede steunpakket van het IMF en de Eurolanden van 130 miljard Griekenland. En ja, met de hele schuldsaneringsoperatie die natuurlijk nog de komende weken moet gebeuren, raakt Griekenland natuurlijk ook een heel groot deel van zijn schuld kwijt.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 in Griekenland geen groei is. Er worden geen banen gecreëerd op dit moment. De economie is enorm gestagneerd. En ja, Er komt bijvoorbeeld bij dat gisteren nieuwe werkloosheidscijfers bekend werden. En die is inmiddels opgelopen naar 21 procent. Dus ja, er komt misschien wat lucht voor de economie om nu de groei te gaan stimuleren. Connie Keeser in Athene. Gaan we even naar Peter van der Meerschout hier op de economieredactie. Um, Peter, want um, 85% van de banken en beleggers doet mee, vrijwillig. Connie vertelde het net al. Ja. Ook ja, dat, dat vind je een hoog aantal, hè? opmerkelijk hoog. Ja, dat is een, dat is een opmerk hoog, uh, opmerkelijk hoog aantal. Maar goed, luister, ze kunnen ook niet anders. Het is een beetje met mes op de keel. Het is meedoen of anders gewoon helemaal niks krijgen. Dat is uh, uh, laten we zeggen ook een beetje het standpunt van de Griekse overheid geweest richting uh, de schuldeisers. Uh, en dus werd er wel al rekening gehouden met een hoog percentage deelname van de schuldeisers. Maar Connie zei het net ook al. De, de, de, de schuldeisers die onder uh, Grieks recht die obligaties hebben, uh, hebben afgenomen. En dat is toch zo'n beetje 86% van al die uitstaande obligaties. Ja jongens, die percentages vliegen nu werkelijk over de zender. <lacht> um, maar die, de, de, de um, die konden dus ook nog gedwongen worden. En een van die banken bijvoorbeeld, een van die schuldeisers... die uh, ged nu gedwongen is om, uh, om aan te bieden, is Deltaloid. Onze eigen Deltaloid hier uh, in Nederland. Want die wilden namelijk niet vrijwillig meewerken. Die vinden dat um, iedereen moet meewerken. En dan maar gewoon gedwongen. Zij hebben voor 77 miljoen euro aan Griek staatspapier eh, nog op hun balans staan. Dat hebben ze overigens in de boek al afgewaardeerd tot zo'n 18 miljoen euro. Dus ja. ze, he, ze hebben hun verlies ook al genomen. En nu worden ze dus ook weer gedwongen om die andere 18 miljoen... daar dan weer de helft van af te schrijven. En dan hou je dus nog 9 miljoen over. Ja. Overigens, ontstaat dus komende dagen een enorme omwisseloperatie. Dat begint eh, vandaag, praten de ministers van Financiën van de eurozone al met elkaar... Komen er Maandag start die uh, omwisseloperatie dan.. Woensdag wordt er over besloten of dat dat geld kan worden overgeboekt. En dan doet het IMF dat dan weer donderdag. Uh, en uiteindelijk zullen al die schuldeisers, want met die hele omwisseloperaties, worden er weer nieuwe uh, leningen uitgegeven. Die hebben een al langere looptijd met een lagere rente. Uiteindelijk verliezen de schuldeisers toch gewoon 75% van datgene ja. wat ze ooit aan Griekenland hebben uitgeleend. Ja, dat geldt voor hen die daar nog zitten met investeringen. Peter van der Meerschout, uh -huh. uh, dank je wel. Uh, we gaan door naar uh, Jan van Rutte, de financiële topman van ABN AMRO. Meneer Van Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Om met het nieuws van vandaag te beginnen. Uh, ABN AMRO had geen investeringen meer in Griekenland, hè? Dat klopt? Uh, nee, dat klopt niet helemaal. ABN AMRO heeft geen Grieks staatspapier. Maar ABN Aha. AMRO heeft wel uh, investeringen in bedrijven in Griekenland... die uh, gegarandeerd worden door de Griekse overheid. Ja, U valt niet, dus niet onder deze regelingen? U bent daar niet door getroffen? Ja, we vallen niet onder de aanmelding die gisteren heeft plaatsgevonden. Gisteren was de aanmelding voor de houders van Grieks staatspapier. Uh, eind febru uh, februari hebben wij wel een persbericht uh, gezien van de Griekse overheid... waarop ook de leningen staan... Voor een belangrijk deel die wij in de boeken hebben. Maar nee. dat speelt op dit moment nog niet. En we zijn dat op dit moment aan het bestuderen. Ja, uh, voordat we zo even over de algemene uh, consequenties van deze ontwikkelingen gaan praten. U, u heeft heel veel afgeschreven hè, op, op de investeringen die u wel had. In, in staatsobligaties in Griekenland. Had u nou niet beter kunnen wachten op deze regeling? Want dan had u er toch nog iets aan overgehouden. Nee, nee ik, ik denk dat wij uh, juist voorzichtig gehandeld hebben. We hebben uh, eind september hebben we 500 miljoen op de leningen voorzien. Gewoon door een beoordeling te maken van de lening, beoordeling van het onderpand en de kans dat er terugbetaald zou worden. Uh, en zoals ik net aangaf, uh, eind februari stelden we vast dat uh, andere leningen van ons op de zogeheten PSI-lijst zijn verschenen. Die zijn we aan het bestuderen. Voorzichtigheidshalve hebben we echter gezegd. Laten wij uh, een afwaardering nemen tot uh, 25% van de waarde. Eigenlijk in lijn met die uh, PSI, maar we zijn dat nog aan het bekijken. Ja, dus u heeft het achteraf gezien goed gedaan? Ik denk dat wij het voorzichtig gedaan hebben, ja. Goed, wat, wat vindt u er overigens van, van die 85, iets meer dan 85% inschrijving van private uh, investeerders? Nou, ik, ik denk dat dat een, een forse steun is in de rug van de Grieken. Daarmee is in elk geval een stevige schuldreductie mogelijk. Ook kan de noodsteun niet doorgaan. Maar het is natuurlijk wel zaak dat dat geld goed besteed gaat worden... Ja. Maar, de begrotingsdiscipline die moet gewoon blijven. Uh, ik denk ook dat hervormingen zullen toch moeten worden doorgevoerd moeten worden. En uiteindelijk uh, ja, zullen de Grieken voor de groei moeten zorgen. Want dat is toch waar het om gaat. Ja, dat is aan de Grieken de komende jaren. Uh, want er is in ieder geval tijd gekost, gekocht met de tweede, tweede lening die er nu aan kan komen. Is het in het algemeen dat dit nu gelukt is goed nieuws voor de financiële wereld? Ja, ik denk dat het het geeft naar, ik verwacht, ook meer rust voor de economie in Europa. En dat in combinatie met de eerdere maatregelen die de ECB al heeft genomen, denk ik dat dit een, een forse stap in de goede richting is. Nu naar uw bank. ABN AMRO heeft een netto winst van 689 miljoen euro gemaakt tegenover een verlies van meer dan 400 miljoen het jaar daarvoor. Bent u op de goede weg? Ja, ik denk zeker dat we op de goede weg zijn. Uh, als ik naar de baten en de kosten kijk, dan zien we dat we in moeilijke omstandigheden toch een baatstijging hebben kunnen laten zien. De kosten zijn fors omlaag gegaan. Maar ja, helaas, uh, de winst is behoorlijk beïnvloed door de voorzieningen op, uh, op, op, op Griekenland. Maar onderliggend denk ik dat we op de goede weg zijn. Ja, en, en hoe gaat het uh, op het ogenblik uh, tussen de banken onderling? Uh, u bedoelt uh, met de andere banken of binnen ABN AMRO? Ja, nou ja, binnen ABN AMRO, maar hoe, hoe, hoe gaat het bankieren op het ogenblik? Is het lastig? Ja, het bankieren is, uh, is, is zeker lastig. Je, je, je ziet het ook, uh, we hebben het nu over de voorzieningen op Griekenland. Maar als we die van onze voorzieningen afhalen, dan zien we dat ook op de voorzieningen op uh, zakelijke klanten in Nederland we ook uh, een, een stijging uh, aantreffen. En dat betekent dus dat de economie nog altijd niet tot rust gekomen is. Dus bankieren is lastig, uh, voegt aan toe toch de stevige eisen op het gebied van uh, solvabiliteit en liquiditeit. Ja. Funding is nog altijd uh, in zijn algemeenheid moeilijk op de markt aan te trekken. Rabin Amro is gelukkig goed in staat geweest, ook de eerste maanden van dit jaar, al funding op te halen. Maar je merkt, er is gewoon nog te veel onrust op de markt. En daarom hoop ik ook dat de maatregelen die vanmorgen dus gisteren in Griekenland zijn genomen, dat die uiteindelijk wat meer rust leiden. Ja, en die onrust drukt dus de resultaten. Toch heeft u nog wel een leuke aankoop ook gedaan. U heeft het zakenbankgedeelte van RBS weer teruggekocht. Wat zegt dat over uw strategie? Nou, dat is een aankoop die hier geheel in de strategie past. We zijn juist weer op weg om voor de klanten, voor zakelijke klanten in Nederland weer uh, een, een belangrijke partij te worden. Dit valt geheel in onze strategie. Het ligt in het verlengde van onze dienstverlening aan onze klanten. Fusies, overnames, uh, emissies om die te begeleiden. En wat ook belangrijk is, is dat klanten zelf ook aangeven dat zij hier behoefte aan hebben. Zeker nu de buitenlandse partijen zich in Nederland aan het terugtrekken zijn. Topman van van ABN AMRO, Jan van Rutte. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Joep van Hek begon gisteravond aan zijn nieuwe bijbaan... als professor aan de TU Delft. Jeroen de Jager, onze verslaggever, was daarbij. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Toch nog zo'n uh, 30 kilometer file. Na een ongeluk op de A29... vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein, twee kilometer... Er is daar één rijstrook afgesloten. En op de N50 Zwolle-Emmerloord in beide richtingen bij de Ramspolbrug... een file van 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De brug is tijdelijk helemaal afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Het is geen beschermde titel en dus mag ook Joep van het Hek zich professor noemen. In dit geval cultural professor aan de TU Delft. Op uitnodiging geeft de cabaretier de komende twee maanden masterclasses aan een geselecteerde groep studenten. Onder het motto Los van alles. Gisteravond begon hij in een zijn nieuwe functie met een lezing in het auditorium. Bij de ingang werd hij opgewacht door de Rector Magnificus. En u staat hier te wachten op. Ik sta te wachten op Joep van het Hek, maar ik moet eerst even een telefoontje plegen. Hè? Dus okay. even geduld alsjeblieft. Het is het eerste optreden van Joep van het Hek als cultural professor. Hij zal hier de komende twee maanden lesgeven, zes masterclasses geven aan twintig studenten. En de cyclus begint met een openingsreden, een openbare bijeenkomst. Zoals u wellicht weet is het Cultural Professorship voortgekomen uit het gastschrijverschap. Tussen 2001 en 2010 nodigen we elk jaar een auteur uit om hier in Delft een alpha licht te laten schijnen op de beta Hoe blij bent u eigenlijk dat Van der Hek dit aanvaard heeft? Ik denk dat we hiermee in de roos hebben geschoten. We hebben vooral geluisterd naar de studenten. Die, die hem wilden? Ja, ja, ik informeer altijd heel uitdrukkelijk bij de studenten. Ik kom hier nu eens met een lijstje. En daar Aha. kwam hij hoog uit, dat lijstje. Ja. Wat verwacht u van Van, de, van, van der Hek dat hij de studenten bijbrengt? Dat hij ze leert wat ruimer te denken dan in de strakke kaders... waarin technische studenten met name geacht worden te denken. en Bijvoorbeeld lucht- en ruimtevaarttechniek. Bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, ja. En daarom is het ook leuk dat er studenten van alle disciplines meedoen. Hè. Dus dat maakt het hele spectrum ook wel heel aardig. En in de grote aula van de TU Delft passen 900, 950 mensen. En vooraan zitten de masterstudenten die meedoen aan de masterclass van Joep van het Hek. om, kruisers, Bouwkunde. Bouwkunde. Waarom wilde je graag meedoen aan deze masterclass? Ik heb uh, een beetje... Droge humor en uh, mijn vader en ik hou van Juvent. Wat denk je te leren? Uh, nou, ik denk dat het heel interessant is dat je met uh, allemaal verschillende mensen opgeschreven zit. En morgen hebben we onze eerste masklas. En daarna hebben we excursie naar Barcelona. We gaan naar het Dalí museum En dat is op zich wel een beetje het thema los van alles. Het is natuurlijk heel surrealistisch. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij uiteindelijk van ons wil. Maar volgens mij. Even te maken met een decor en toch wel een stuk schrijven, denk ik. Dames en heren, ik geef nu graag het woord aan onze cultural professor van 2012, Joep van het Hek. En ook geef hem graag een speciaal welkom. Als mijn uh, ouders dit nog zouden meemaken dat ik met mijn 16 jaar MAVO hier als professor sta, <lacht> wat is het leven? Een gelul, dames en heren. Um, ik begin nu aan mijn officiële lezing. De openingslezing van Van het Hek. Lange lezing van drie kwartier die uiteindelijk misschien wel gaat over de fantasie. Ik hoop dat wij in de komende twee maanden kunnen werken aan een kunstwerk. En ik hoop dat we met iets komen dat prachtig is... en dat nog een tijdje hier in Delft blijft. Iets concreets dat de moeite van het bekijken waard is... en dat iedereen op de een of andere manier inspireert. Ik hoop dat we iets maken dat we misschien wel onmogelijk achten. Leuk om iets onmogelijks na te streven. Meneer van het Hek, professor van het Hek, wat wil u eigenlijk gaan doen met deze studenten? Wat is het plan? Het plan is om het creatieve denkproces, een aantal dingen te maken, iets dat alle studenten kunnen zien. En ik hoop dat het een beetje, nou ja, los van alles heet het, is het thema. Dat het een beetje los is van hun studie. Heeft u een concreet lesprogramma bedacht ook? Daarover nagedacht en, en bedacht, ik ga die uren zo vullen. Ja, ik heb een aantal dingen in mijn hoofd uit boeken en uit, uit, uit die ik echt met ze wil bespreken. En ik, maar ik wil ook door middel van film of van foto's of van teksten, wil ik ook dat ze zelf dingen maken. En dat we die presenteren. Wat verwacht u van de studenten? Welke attitude, zal ik maar zeggen. Wat ik verzonnen heb, is ook iets technisch. En ik uh, verwacht dat zij zullen zeggen... nee joh, dat kan veel slimmer. Ik hoop dat, we, dat ik één van de twintig ben. We zijn met twintig. Dat ik één van de twintig ben en dat we samen iets gemaakt hebben. En dat het trots is dat ik alleen maar de begeleider ben geweest. Ik kan zeggen, dat hebben zij gemaakt. Eerste lezing gisteren van professor Joop van het Hek... gisteren aan de TU Delft. Het is acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zondag 11 maart is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen door de aardbeving... die de verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarbij kwamen bijna 20.000 mensen om het leven. Raakten kerncentrales beschadigd en werden delen van het rand radioactief besmet. Roepau doet deze week verslag vanuit het provinciestadje Minamisoma. Het is een dag die je als directeur van een ziekenhuis niet wil meemaken. De dag dat je zoveel gewonden op je dak krijgt dat je ze niet meer kwijt kunt... 11 maart was zo'n dag voor Yukio Kanasawa... de directeur van het stadsziekenhuis van Minamisoma. Ja, I, I Hij liep gewoon zijn ronde langs de patiënten. En toen werden ze binnengebracht. De mensen die te pakken waren genomen door de tsunami. Dr. Kanasawa herinnert zich nog hoe de mensen binnenkwamen... Met hun maag en longen vol modder en hun gezichten helemaal zwart. Sommigen bleken bij aankomst in het ziekenhuis al te zijn overleden. Drie anderen konden niet worden gered. In het ziekenhuis zelf was onvoldoende plek voor de tientallen gewonden. Kanazawa moest uitwijken naar de brandweerkazerne aan de overkant van de straat. En het gastenverblijf naast zijn eigen kantoor deed dienst als mortuarium. En toen kwamen de problemen met de kerncentrale. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis van Minamisoma... 10.000 body scans uitgevoerd... om te kijken of mensen radioactief materiaal hadden binnengekregen. Tot en met ongeveer november bleek dat inderdaad het geval te zijn... bij de helft van de mensen die zo'n test hadden ondergaan. Maar het ging wel om kleine hoeveelheden. 100 becurel... Kilo uh, kilogram, maximum. Is dat dangerous? Is... Nee. No. No, no, no, no. En de afgelopen weken is zelfs 99% van de mensen brandschoon. een In het centrum van de stad is een klein laboratorium. waar meneer Takahashi voedsel, bodemmonsters en andere zaken onderzoekt op radioactieve besmetting. Vanochtend test hij water. Het water dat hier gewoon uit de kraan komt. 30 minuten, het apparaat is ingesteld en nu is de kwestie van uh, afwachten. Het tested op cesium-137 en cesium-134. Cesium Geen bekker dat het 0 is. Het is clean, absolutely clean. Ja? Yeah. Ja. Yeah. Dat stemt overeen met de bevindingen van dokter Kanazawa. Veel mensen. Hoe En toch zijn de mensen bang. Daarom maakt Kanazawa zich grote zorgen over zijn stad. Door de exodus van jonge mensen is het proces van vergrijzing... dat toch al gaande was, enorm versneld. Hij heeft uitgerekend dat binnen een eeuw... het inwonertal van Minamisoma gedaald zal zijn tot nul. Zero. In de tussentijd zal dokter Kanazawa blijven proberen de mensen met harde feiten gerust te stellen. Ja, de slaggever uh, Roel Pau uh, was dat vanuit het rampgebied in Japan. En ook in Nederland, in Waddingsveen om precies te zijn, worden de ontwikkelingen daar op de voet gevolgd door Henny van der Veren, Japanoloog. Vorig jaar rond deze tijd veelvuldig op radio en televisie te zien en ook nu nog bovenop het nieuws wat uit Japan komt. Ja, we hebben daar uh, relaties mee, kennis et cetera. Dus je leest de krant, uh, je krijgt je uh, mails en uh, ja, je hoopt dat het allemaal goed gaat. Ja. Wat kunnen we nou zeggen over wat we kunnen leren van die ramp uit Japan? Heeft Japan er zelf iets van geleerd? Ja, dat is in ieder geval een van de belangrijkste zaken. Is natuurlijk uh, nucleaire energievoorziening uh, waarover nagedacht wordt. Aan de andere kant ophogen van de dijken uh, om tsunami tegen te gaan. Uh, over het algemeen de energiepolitiek is natuurlijk aangepast. Uh, als ineens al het licht uitgaat, uh, dan gaat men echt wel nadenken. En dat betekent dat er een verhevigde uh, inzet is op uh, energiebesparende uh, ja, uh, activiteiten, uh, politiek. Uh, en dat betekent in de praktijk ook, als je de zomers bent, dat uh, de airconditioning niet meer op 24 maar op 28 graden staat. Uh, ja. Dus dat is moeilijk slapen soms. En zo is het voelbaar dat er ook nog steeds bijvoorbeeld een, een tekort aan elektriciteit is? Ja, er zijn streken die gaan nog uh, voor een paar uur op zwart uh, her en der. Uh, de invoer van uh, bijvoorbeeld aardgas uh, is natuurlijk toegenomen omdat uh, uh, er zijn nog een aantal energie- of nucleaire centrales uh, actief. En de meeste zijn gestopt, ook wel om andere oorzaken, want dit was niet het eerste incident, hè. dat wordt vaak zo voorgesteld. Maar er waren in de jaren ervoor al een aantal andere incidenten met kerncentrales, met lekkages, cetera. En uh, over het algemeen heeft de be bevolking er schoon genoeg van. Maar ja, men heeft er energie nodig natuurlijk. Ja. Dan gaan we dit weekend horen dat het een jaar geleden is. Dan denk je, nou ja, het is alweer een jaar geleden. Maar als je zo naar de Japanse nieuwsites en naar de feiten kijkt... dan zie je dat Japan er eigenlijk nog middenin zit. Ja, zeker. Het aantal mensen dat nog uh, steeds uh, actief is in de hulpdiensten, uh, de opvang van uh, bijvoorbeeld weeskinderen, uh, het lokaal uh, moet infrastructuur nog opgebouwd worden, er zijn noodwoningen, uh, andere delen van Japan zijn natuurlijk ook nog betrokken bij wat er gebeurt. Uh, ik heb uh, een voor voorval van eer gisteren een, uh, uh, in Nagasaki, dus een prefectuur, eigenlijk aan de andere kant van Japan, waar op het postkantoor uh, een tas met geld uh, uh, gevonden werd met een... Uh, wat miljoen euro erin, met een klein briefje erbij van voor de slachtoffers van uh, de, de tsunami. En dat soort uh, dingetjes, ja, anekdotes zijn er zat. Ja, anekdotes zijn er zat. En een, een van de cijfers die we vanochtend uh, op een van de websites hebben gezien, is dat er nog meer dan 300.000 mensen in shelters zitten. Die hebben dus nog niet eens een, nood, uh, een noodwoning. Die moeten nog geholpen worden. Kortom, er valt daar nog heel erg veel te doen. Ik denk dat we dit weekend op de televisie, op de Japanse televisie, maar ook in Nederland. Land daar nog veel over zullen zien. Ja, en van rolpower natuurlijk ook zullen horen. Ja, er zijn natuurlijk, uh, het is nu ook weer een beetje het verzamelen van de journalisten in Japan uh, voor de herdenking. de ja. Ja, kan natuurlijk uh, uh, dit soort uh, dingen komen in de aandacht. Uh, uh, wat mij altijd opvalt is, uh, ik heb een stukje geschreven in uh, september, na een half jaar, uh, bij de herdenking van deze 20.000 uh, slachtoffers vergeleken met New York. Eigenlijk uh, dezelfde dag toen, uh, 11 september. En dat wij toch meer aandacht hebben voor de Amerikaanse ja. kant dan de Japanse, En dat vind ik wel jammer. Ja, dat is in ieder geval opvallend. Maar in ieder geval vanochtend praten we erover. Straks meer. Tot straks.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Vanavond in de Ombudsman. Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. Militairen mogen ondanks beloftes vaak niet studeren. En ook politiek wil tuchtrecht voor gezinsvoogden. De Ombudsman. Vanavond om tien voor negen bij de VARA op Nederland 2.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 Radio 1, het NOS-journaal. Griekse schuldendeal is geslaagd en stiptheidsacties op Schiphol. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Griekenland gaat voorlopig niet failliet. Er hebben voldoende banken en investeerders beloofd... om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Ruim 85 van de banken en beleggers is bereid... om in totaal meer dan 100 miljard euro aan leningen kwijt te schelden. Correspondent Connie Kees in Athene. Er zijn natuurlijk banken en beleggers die niet uh, willen meedoen. Maar Griekenland heeft dus een speciale clausule uh, ingesteld om die, uh, die beleggers te dwingen. En daarmee komt dan uh, de participatie boven de 95% uit. De schuldeisers gingen akkoord met het mes op de keel, zegt hoogleraar Harold Benink. De Europese regeringsleiders hebben ook gezegd: van ja, als u niet meedoet, dan gaat dat additionele leningspakket van 130 miljard ook niet door. Maar dan zou het land Griekenland dus in een direct faillissement terechtkomen en dan zouden die obligatiehouders wellicht helemaal niks hebben gekregen. Dus op die manier is dat spel wel gespeeld. En door het akkoord leiden banken en investeerders een verlies van bijna 54 procent op Griekse waardepapieren. De banken ruilen hun huidige staatsobligaties in voor nieuwe met een lagere rente. Op bijna de helft van alle snelwegen in Nederland... mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schults heeft de Kamer geschreven... dat ze 130 wil toestaan op 45 procent van de snelwegen. En dat is toch minder dan de minister zich had voorgenomen. Ze wilde die hogere maximumsnelheid invoeren op 58 procent van de wegen. Maar volgens het CDA zijn daarvoor veel snelwegen niet veilig genoeg. En ook zijn er soms milieubezwaren. De randvoorwaarden, die is duidelijk, die geven mee... En uh, ja, de minister zal uh, aan de slag moeten. Maar als het niet lukt, of het blijkt nog steeds niet veilig... dan gaan wij daar ook geen toestemming voor verlenen. De douane op Schiphol voert dinsdag stiptheidsacties uit... voor meer loon tussen 12 en 1. Werkt het personeel precies volgens de regels... zegt de ambtenarenbond Afrikabo FNV. De douane gaat alle passagiers grondig controleren. De douanebeambten zijn boos... omdat ze al twee jaar lang geen loonsverhoging krijgen. De overheid zegt dat er geen geld is om de salarissen te verhogen. Al het personenverkeer vanuit Rotterdam over de A29 kan weer door de Heijnenoordtunnel richting het zuiden. De tunnel blijft voor vrachtverkeer naar Rotterdam toe, afgesloten zegt Rijkswaterstaat. Er is verschil tussen gewoon verkeer en vrachtverkeer, omdat bij vrachtverkeer is de kans op incidenten groter is en die proberen wij nu zoveel mogelijk te beperken omdat ook de gevolgen uh, groter zijn bij een ongeval met een uh, vrachtwagen... ook richting ja, de werkzaamheden die we aan het doen zijn. De tunnelbuis kan weer open omdat Rijkswaterstaat is gestopt... met de noodreparatie van de brandblusinstallatie. Bij de reparatie bleven maar nieuwe lekken ontstaan... in de koppelingen van de leidingen. En die koppelingen worden komende week allemaal vernieuwd. Vernieuwd. De tunnel werd gisteren vanwege de problemen afgesloten... voor al het vrachtverkeer en gedeeltelijk voor automobilisten.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 De man schoot iemand dood in het ziekenhuis... voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. Zeven mensen raakten gewond. De schutter werd kort daarna tijdens de actie door de politie dus doodgeschoten. De Amerikaanse onderzoekers hebben alle wrakstukken van de Titanic in kaart gebracht. Ook hebben ze 130.000 foto's gemaakt. En aan de hand daarvan kunnen ze beter vaststellen... hoe het passagiersschip ten onder is gegaan. Zo lijkt het erop dat de achtersteven van de Titanic... als een spiraal naar beneden is gedraaid en niet in een rechte lijn is gezonken.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 Op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam zorgt een ongeluk bij knooppunt Vaanplein voor twee kilometer. Er is daar één rijstrook afgesloten. De N50 Zwolle-Emeloord in beide richtingen bij de Ramspolbrug een file van vier kilometer. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De brug is tijdelijk helemaal afgesloten.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 was al wel langer sprake van, maar de kogel is nu door de kerk. Miljardair en zakenman Hans Melgers is in het bezit gekomen van vrijwel de hele Scheringa-collectie. Ongeveer 95% van de kunstverzameling Modern Realisme, magisch realisme, van de oud-directeur van de DSB-bank, Dirk Scheringa, gaat naar een museum in de Achterhoek. Tenminste, dat moeten we hopen. Ga daarover praten met kunstkenner en taxateur Willem Baars. Goedemorgen. Goedemorgen. Want weet u inmiddels wat er met die collectie nu gaat gebeuren... die in handen is van Melgers? Uh, wat ik begrepen heb is dat hij in de Achterhoeken museum wil, uh, wil bouwen. Dus net als wat Scheringa ooit in Noord-Holland wou. Ja. En, en de collectie daar onder brengen. Maar dat moet dus nog gebeuren? Dat moet toch nog gebeuren. Ja, hij heeft gisteren op Nieuwsuur gezegd... dat hij daar uh, nu aan het zoeken is. Maar dat, uh, dat de kans groot is dat het een nieuw, nieuw te bouwen museum gaat worden. Ja, dan lees en hoor ik overal dat het belangrijk is... dat de collectie voor Nederland behouden blijft. Vindt u dat? Ja, dat, dat is in die zin uh, een beetje overdreven. dat Er was in het buitenland überhaupt in deze collectie geen interesse geweest. Omdat oh. de namen uit, uit deze collectie... Uh, echt alleen wereldberoemd in Nederland zijn. Dus daar was, daar was sowieso geen belangstelling voor geweest. De vraag alleen was: blijft de collectie als geheel behouden. doordat iemand in Nederland dat opkoopt en het weer laat, laat tentoon gaat stellen? Of wordt de collectie uiteindelijk geveld en, en zal die versnipperen? En ook dat zou in Nederland gebeurd zijn. Maar de, het, het blijft nu bij elkaar. En dat is natuurlijk toe te juichen. Want we moeten niet vergeten dat Schering Ga met zijn museum in Spanbroek 40.000 mensen trok ieder jaar. En die mensen die, die kwamen daar omdat ze die kunst leuk vonden... die ja. kunnen nu straks naar de Achterhoek om diezelfde collectie uh, te bekijken. Dus dat is, natuurlijk, uh, dat is wat dat betreft uh, prima. Mm, maar zegt u daarmee dat voor werken van bijvoorbeeld Karel Willink... of Charlie Thorop in het buitenland geen belangstelling is? Nee, nee echt uh, totaal niet. Dat, uh, ja. We moeten onze eigen kunst helaas niet overschatten. En wereldberoemd in Nederland betekent dat je tot Bras gaat... en tot kleef gaat en uh, daarna... Uh, Valt het, valt het heel erg stil. Nee, daarvoor is die kunst ook gewoon niet goed genoeg, internationaal gezien. Oh, weet u wat u daarvoor betaald heeft dan, Melchus? Voor die ongeveer duizend uh, werken? Nee, uh, wat we weten dat de collectie getaxeerd was... voor de verzekering op 42 miljoen euro... Dat betekent dat de handelswaarde, dat heb ik gaf toen drie jaar geleden ook al gezegd... volgens mij rond de 20 miljoen moet liggen. We weten ook dat een aantal uh, belangrijke buitenlandse stukken die er wel in zaten... daar zat een Lucien Freud in en nog één of twee werken. Tamara de Lemka, die was helaas gestolen. Uh, maar dus die zit er ook niet meer bij dat die werken dus buiten de deal vallen die nu gesloten is. En nou, ik verwacht dat uh, reëel zou het ongeveer rond de 15 miljoen euro ge gelegen moeten hebben wat de heer Melgers betaald heeft. Maar ik denk dat we dat nooit zullen weten. Maar dat lijkt mij een reëel bedrag voor de collectie. Ja, het zou kunnen kloppen. Hè? Want eerder had hij al een bod gedaan van 14 miljoen. Dat was oh, afgewezen. Oh. Ja, dus dan zou het, nou, het, het, het, het, het, het was 16, 17 miljoen moeten zijn, maar, maar nogmaals, dat is, dat is geen rocket science. Ik bedoel, een collectie die 40 miljoen uh, getaxeerd is voor verzekering, zou rond de 20 miljoen waard zijn. Nou, trek daar een paar stukken vanaf en dan heb je het bedrag. Ja, en u zegt dat de topstukken er wel uit zijn. Is het dan nog wel interessant? Is het zo'n museum dan nog wel goed voor 40.000 bezoekers? De internationale topstukken kijken. Ja. Dus er was een Lucien Freud en een Dalí en nog Precies. wat, wat werken, die zijn eruit. Nee, ik bedoel, de, de, de Karel Willings en de Pijkenkocht, die zijn er allemaal nog. Vergeet niet dat het was natuurlijk een, de, de verzamelhoede van de heer gaan. Die was nog een maniakaal, waardoor van een aantal kunstenaars ontzettend veel werken bij elkaar gebracht zijn door hem. En ja, over het algemeen, een museum, zeg maar, zou dat niet zo heel snel doen. Die zou eerder in, in de breedte zoeken dan, dan een aantal kunstenaars in de diepte. Uh, verzamelen. En, en dat maakt die collectie een beetje ja, onevenwichtig, als je het zo zou moeten zeggen. Maar misschien dat de heer Melgers daar ideeën over heeft, om dat, uh, ja. om dat op een andere manier tentoon te gaan stellen, zoals de heer gaat dat deed. Dat moeten we afwachten, want hij gaat dus een museum bouwen in de Achterhoek. Doen. Ja, ja. Uh, Hartelijk dank, meneer Baars. Graag gedaan. Kunstkenner Willem Baars hoort u over die collectie, die dus nu naar Hans Melgers gaat. Amerikaanse koffieketen Starbucks opent vandaag in Amsterdam de twintigste Nederlandse vestiging. En is gelijk ook de grootste van Europa. Het filiaal op het Rembrandtplein is ontworpen door de Nederlandse Liz Muller. Verslaggever Jeroen Schutteijzer waagde zich maar eens aan koffie met een smaakje. En uh, ik weet niet waar u van houdt. Doet u maar eens met een smaakje, maar wat voor smaakjes zijn dat allemaal? Van vanille tot karamel tot hazelnoot tot amandel. Is dat lekker, karamel? Dat is heel erg lekker. Nou, doet u, doet u die dan maar? Ja, die toch ja. wel doen? En dan uh, vragen we altijd om de naam. Jeroen. Waarom ja. is dat? Uh, zo leren we onze klant wat beter kennen. Als we zeggen, oh, dat is Jeroen. Dan kunnen we de volgende dag zeggen, Jeroen, wil je weer een short caramel macchiato? Nou, u gaat er al vanuit dat ik de dag erna terugkom. <lacht> zo hartstikke zoet, hè? Hij is wat aan de zoete kant, maar... nog men... ja, nogal, Het ja. Mensen willen, mensen willen. Glazuur springt bijna van mijn tanden, <lacht> zeg. Lis Muller is designer bij deze Amerikaanse keten. U heeft deze vestiging een beetje ontworpen. Klopt, ik heb het ontworpen. En van de puntjes beginnen te tekenen tot op het einde. En u bent Nederlandse in dienst van een Amerikaans bedrijf? Ik was zo trots dat we het hier konden doen. Iets heel leuks neerzetten in onze eigen cultuur. So over de hele wereld hebben we leuke dingen gedaan. Maar dit is echt iets heel apart. Ja, Dit is in een monumentaal gebouw. Het is een oude Abu Amro-gebouw en het is een historische pand. Wat is hier Nederlands aan? Laat u eens zien. Onze cultuur is ook bloemetjes in de raam. Zoals dus je kijkt op de voorste ramen, hebben wij koffieplanten hangen in de raam. Dus zoals je weet, in onze cultuur heb je opgegroeid met specolaas. Zo aan de wanten zijn spikolaasplanken die we hergebruiken. En het past ook bij de koffie. Dat zijn allemaal molens... Oude uh, speculaasplankjes met allemaal uh, poppetjes erop, zoals wij het kennen. Nou, dat is typisch Hollands, hè? En dan hebben we ook nog een paar andere leuke dingen nou, om te laten zien. Zo we er even naartoe lopen. Ja. Even op de trap letten. Dankjewel. Zo, so, ja, hier op de kolom hebben we um, hergebruikte um, tegeltjes van uh, de Jordaan. Um, allemaal leuke Delft tegeltjes. Deel blauw, hè? Ja, Delsbro is toch prachtig. Wat nog meer? We staan ook nou op de eigen originele vloer van de bank. We staan hier bovenop de oude kluis. En dit zijn prachtige tegeltjes, ongeveer 100 jaar oud. Dus hier lag vroeger heel veel geld onder. Ja, we hebben niks gevonden, maar ja, dat geloof ik wel. Vandaag gaat die open, het grootste filiaal van Europa. Klopt, het is dus 430 vierkante meter. Gaan we dit soort uh, stores nou ook zien in uh, Rome, Londen, Berlijn? Nooit zullen we dit herhalen. Zo altijd iets unieks wat voor die stad en die cultuur uh, zal spreken. Zo wat u hier ziet is echt Amsterdams en wordt nooit herhaald. Hoe lang woont u al buiten Nederland? meer dan 30 jaar en ik ben nu een jaar en een half terug en ik vind het fantastisch. Maar u gaat voor dit koffiemerk ook andere eh, restaurants ontwerpen? Ja, ik doe het al vijf jaar eh, en ik doe het over de hele wereld concept stores. En wat is uw volgende project? In Spanje, en Griekenland, Saudi-Arabië, en Kuwait, so, er is altijd iets te doen. Zoveel soorten koffie, hè? wat een overdaad. Er zijn toch landen waar mensen tien kilometer moeten lopen om aan schoon drinkwater te komen? Ja, dat is echt waar. En uh, we geven ook veel terug aan de mensen die de koffie verbouwen. En waar we het van kopen, dat hun een beter leven kan hebben. En ook meer scholen kan bouwen en beter water kan geven. En u weet ervan, want u heeft in Afrika gewoond. Klopt, ik heb in Afrika gewoond. Dat was een van de leukste tijden van mijn leven. En het leert je om elke dag dankbaar te zijn wat je hebt. En ook leert het om te delen. In de strijd om het Franse presidentschap is nu ook Carla Bruni ingezet. Als echtgenote van Nicolas Sarkozy probeert ze hem populairder te maken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bak. Met alles bij elkaar, 40 kilometer file. Vrij veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp.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 We het voetbal in de Europa League van gisteravond. Want de AZ reist volgende week met een voorsprong van twee doelpunten af naar Italië... voor de return in de achtste finale van de Europa League. Ploeg van Gertjan Verbeek versloeg gisteravond Udinese in eigen stadion met 2-0. En beide goals vielen na de rust. Martens maakte 1-0 en Valkenburg schoof de 2-0 binnen. Volgens Martens een terechte overwinning. Ja, we hebben gewoon uh, ook heel veel kwaliteit en, uh, en dat hebben we vandaag weer laten zien. Dat hebben we in de groepsfase al gezien en uh, tegen Anderecht hebben we dat laten zien en, en vandaag opnieuw. En, uh, uh, anderzijds uh, ja, hadden we ook niet gedacht om zomaar weer 2-0 te winnen. Dat uh, moeten we ook eerlijk in zijn, want uh, dit is een hele stugge ploeg. Maar uh, we hebben vandaag uh, ja, echt weer uitgegaan van, van onze eigen kwaliteit en ik uh, en, en denk gewoon verdiend gewonnen. Wat hebben jullie in de rust besproken? Want de eerste helft was er geen doorkomen aan. Die muur was niet de slechte. In de tweede helft kwam er veel meer ruimte. Was het opzet dat zij iets meer naar voren moesten gaan voetballen? Nou, we hadden het gevoel al dat de laatste fase van de eerste helft hun al ook iets meer druk gingen zetten. Dat kon je ook zien in de tweede helft. Dat was... Uh... Tot het doelpunt uh, was dat eigenlijk onze minste fase, denk ik, persoonlijk. 1-0 ja. Maarten, Martens. Uh, ja, dus dat helpt dan natuurlijk, want dan, ja, dan willen we er eigenlijk nog iets meer uitkomen. En, en ook in de eerste helft hadden we wel het gevoel dat we tot een bepaalde hoogte uh, vrij veel ruimte kregen om te voetballen. Alleen ja, in die laatste fase waar het moet gebeuren, daar, ja, daar zat het pot dicht. En we hadden wel uh, het gevoel dat, dat we zoveel mogelijk langs de zijkanten moesten doorkomen. En uh, in principe scoren die twee doelpunten ook met de uh, ballen eerst naar de buitenkant, al, al ja, Horen we wel doelpunten niet typisch op onze wijze... maar in de omschakeling wat misschien weer meer verwacht van, werd van Udinese. Ja, de derde moeten maken. Hè? Dat was er uh, nagenoeg klaar geweest voor volgende week. Um, ja, dat klopt. Uh, dat, is, uh, dat is jammer, maar uh, ik denk dat we met Valkenburg ook al long, ja, dicht bij de derde waren. en uh, Dan had het helemaal mooi geweest, maar... Uh, ja, anderzijds uh, we zijn we heel tevreden met de ene het resultaat... en twee met het vertrouwen dat we opnieuw geput hebben... dat, dat we ook tegen deze tegenstander uh, beter kunnen zijn. En we zullen uh, opnieuw naar daar gaan met de instelling om een doelpunt te maken. En, uh, uh, we hebben gezien in Anderlecht dat... Uh, ja, dat het natuurlijk een, een groot verschil kan zijn uit en thuis. En Europees is dat uh, altijd zo. Dus uh, we zullen wel uh, waakzaam moeten zijn. En, uh, er kan veel gebeuren, maar uh, we hebben heel veel vertrouwen. 2-0 voldoende? Ja, dat, uh, dat is niet voldoende. Na 90 minuten in een uh, heen- en terugwedstrijd ben je er nooit. Uh, dat, uh, dat zag je ook deze week weer met de Arsenal. Uh, dus uh, in voetbal kan veel gebeuren. Dus je zal gewoon weer... Uh, Heel geconcentreerd daar moeten spelen en weer je eigen spel moeten proberen te spelen. Want dat is waar we het beste zijn en hoe we het beste resultaat kunnen halen. En als we alleen maar gaan verdedigen, dan kunnen we wel eens in de problemen komen. Maarten Martens van AZ en Rob Fleur sprak met hem. Franse presidentsvrouw Carla Bruni werpt zich nu ook in de strijd. Gisteravond gaf ze een interview op de Franse televisie... om haar man Nicolas Sarkozy te steunen in zijn verkiezingscampagne. Sarkozy staat er namelijk slecht voor in de peilingen en kan die alle steun wel gebruiken. Maar onze correspondent Van Grenhout constateerde dat Carla Bruni niet de enige vrouw van een politicus is die van zich laat horen. In Frankrijk heb je eigenlijk drie soorten presidentsvrouwen. De eerste, dat is de vrouw die ook echt presidentsvrouw is. Carla Bruni Sarkozy. Carla Bruni dus. De tweede is degene die presidentsvrouw had kunnen worden, maar het door een tragisch lot nooit meer zal worden. Anne Sinclair. Anne Sinclair dus, de vrouw van Dominique Strauss-Kahn. En dan heb je nog een derde categorie presidentsvrouw. Degene die het waarschijnlijk wel gaat worden. Valérie Trierweiler. Dat is Valérie Trierweiler. De grote onbekende, maar wel de partner van François Hollande. De socialist die wel eens de Franse presidentsverkiezingen kan gaan winnen. Nou, gisteren was het even de dag van de vrouwen, ook in Frankrijk. Want niet Nicolas Sarkozy, ook niet Strozcan... en zelfs niet François Hollande domineerden het nieuws. Nee, dat deden hun respectievelijke ega's. Presidentsvrouw Carla Bruni was bijna een uur te gast op de Franse televisie. En wat leerden we daarvan? Het, is het moederschap is niet makkelijk, zei Bruni. Ik, een ja. niet dagen, maar een Ik kook af en toe zelf. Niet elke dag, maar soms, zei Bruni. En over de echtgenoten van de vroegere Amerikaanse president Bush zei ze... Mevrouw Bush had 40 man aan personeel, ik heb helemaal niets aan betaald personeel. Al dus Carla Bruni. En ze vertelde ook nog dat ze 10 kilo was aangekomen. Waarom vertelt de Franse presidentsvrouw dat allemaal op televisie? Omdat het campagnetijd is, omdat haar man meedoet aan de verkiezingen, en omdat die man, Nicolas Sarkozy dus, zo ontzettend goed zijn best doet, zegt Carla Bruni. je sais pas 20 jour. Donc j'ai peur. Hij werkt en werkt en werkt wel 20 uur per dag, zegt Carla Bruni over Nicolas Sarkozy. En ze is bang dat hij dat niet volhoudt en dood neervalt. Carla Bruni-Sarkozy, en tout cas, merci. Tot zover het diepte interview met Carla Bruni. Ook de presidentsvrouw in de tweede categorie was gisteren op TV: Anne Sinclair. Ik sur ce plateau de la grande librairie Anne Sinclair, die publie 21 rue La Boétie, un livre sur son grand-père. Anne Sinclair, de vrouw van Dominique Strauss-Kahn, mocht in een literair programma komen vertellen over het boek dat ze heeft geschreven. Maar dat gaat niet over wat u hoopt te horen. Het boek gaat over haar opa, een beroemde Franse kunsthandelaar. Hoezeer de interviewer ook probeerde... Anne Sinclair wilde bijna niks over de seksaffaires rond haar man DSK zeggen. La mienne suggereerde dans les de la curiosité qui de bonne loi et qui était quelquefois très empreinte voyeurisme. Iedereen wilde de afgelopen maanden van alles weten over mijn privéleven, maar het was geen gezonde nieuwsgierigheid, het was voyeurisme, zegt Anne Sinclair. En dan de laatste presidentsvrouw, degene die het wel eens kan worden, Valerie Trierweiler. De partner van François Hollande. Zij was boos, want het weekblad Paris Match, waar ze zelf voor werkt, had haar foto op de voorpagina gezet als partner van. Trierweiler zei er niks over, maar twitterde erover. Colère de découvrir l'utilisation de photo sans mon accord ni même être prévenu. Ik ben boos, al dus een twitterende Trierweiler, dat mijn eigen blad foto's van me afdrukt zonder daar toestemming voor te vragen of me even van tevoren te waarschuwen. En verder horen we niet zoveel van de waarschijnlijke aanstaande presidentsvrouw. Want ze houdt zich redelijk stil. Carla Bruni niet. Die pakt op televisie zelfs nog even uit met een liedje. Want Carla Bruni zingt ook. Weet u nog? Je mes yeux dans vos yeux. Carla Bruni dus. En de presidentsverkiezingen in Frankrijk worden over anderhalve maand gehouden. Leest u alles over op onze website nos.nl. Gaan we nog even naar China, want er lijkt een machtsstrijd gaande in de top van de communistische partij in China. De afwezigheid van een van de reizende sterren in de partij, Bo Xilai, op het volkscongres, zet de tongen in beweging. En dit jaar wordt een groot deel van de partijtop in Peking vervangen. Oud-correspondent Gary van Pinksteren, momenteel verbonden aan instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Gary, wat is daar aan de hand? Nou, we weten het niet. Uh, we weten alleen dat gisteren deze borstchilij niet is verschenen... op een belangrijke zitting van het volkscongres. Uh, een, een speciale zitting waar dan alleen de top... Zit, 25 mensen zouden zitten en hij was daar niet bij. Uh, daarop is iedereen in China onmiddellijk gaan twitteren... van wat is er met Bo aan de hand. Uh, de Chinese televisie heeft ook niet laten zien... Uh, is gestopt met de pen van alle mensen die daar aanwezig waren... met het beeld van alle mensen die daar aanwezig waren... bij de lege stoel van Bo Xilai. Heeft hij net niet opgenomen... Dus toen was het onmiddellijk van waar is hij gebleven, wat is er met hem aan de hand. Er schijnt ook geen naambordje op, zijn plaats, op de, naam waar die zou, de plek waar hij zou moeten zitten gestaan te hebben. En uh, dit komt allemaal, dit is allemaal naar aanleiding van uh, zijn politiechef uh, in, in zijn provincie. In de provincie waar hij nu zit, die is, uh, die is, ik zou je kunnen zeggen, ben gearresteerd in Peking. Die onderzocht uh, wordt voor... Uh, uh, eigenlijk een campagne die die Chilay in zijn eigen provincie voerde tegen corruptie. Maar die campagne schijnt ook niet helemaal zuiver geweest te zijn. En daar is, daar is onrust over ontstaan. Deze, uh, ja. deze politieman is, is naar, ook naar het Amerikaanse consulaat gevlucht. En dit alles brengt speculatie met zich mee... ...van dat die Bo die oorspronkelijke kandidaat was... ...om echt in de hele hoogste top, de negen man die die communistische partij leidt te komen... en dat hij daarin zou komen zitten. Maar nu lijkt het alsof hij daar op zijn kant verspeelt. En nu lijkt het dat er intern dus ook heel veel gedoe over is geweest. Ja, veel gedoe dus. En we, we, de Chinezen zien het ook. Hoe opmerkelijk is dat? Dat is opmerkelijk. Want meestal deze hele uh, opvolgingsperikelen... zo'n hele wisseling van de macht... vindt volledig achter gesloten deuren plaats. En wij krijgen daar over het algemeen pas iets van te horen... als het allemaal besloten is. En dat nu... ...gewone Chinezen ook zien en voelen dat er iets aan de hand is... ...en met elkaar daarover twitteren, is heel ongewoon. Betekent waarschijnlijk dat die machtsstrijd inderdaad heel hoog is opgelopen. En dat uh, ook Porchillai uh, daar niet zo makkelijk van ja. heeft gezegd... Van, uh, ...het is niet zo makkelijk intern op te lossen geweest, kennelijk. Die kant ook vergeten voor de toekomst. Dat lijkt er wel een beetje naar hoor. Ja, goed. Garry van Pinksteren, dankjewel. Oud-correspondent en nu verbonden als China-kenner aan instituut Klingendaal. Na 9 uur hoop ik minister Schultz van Verkeer te spreken... over de maximumsnelheid op 45% van alle wegen... die omhoog kan gaan naar 130 km per uur.